Jezus geeft ons een heldere, eenduidige instructie. Je hoeft niet veel na te, erbij na te denken. Je moet gewoon, gewoon toepassen. Natuurlijk, daarvoor heb je een geweldig stukje geloof nodig. Steeds moet het groeien. Geloof groeit in het toepassen. Steeds toepassen, steeds toepassen. Vallen en dan weer Opstaan, steeds corrigeer jezelf. Ah, hier heb ik tekort gedaan. Dat is alles praktisch. Zestien. Vehita tsumu. Aeti zoafim. Keka De volgende regel. Amishanim. et pnehem lehera od, samim, adam. Amen, om erani lachem, Hem anas u, et seharam. Hij heeft weer, kijk wat hij zegt ons, gaat weer bespelen hetzelfde, hetzelfde onder onderwerp van, van, doe dingen alleen voor Hashem en niet voor mensen, voor het gezichten, voor gezichten van de mensen. Niet om opgemerkt te worden. Dat is al steeds wat hij bespeelt. Dit onderwerp. Let op. We zo moe. En wanneer jullie zullen vasten. I Dan wees niet. Zo afim, zomber, Kachanefim. Als de schijnheiligen. De volgende regel. Amershanim. Die veranderen hun gezichten lehera od om te, uh, te zin uit om ait zin als that um, right to zin that they uh, fasten om te laten zien dus dat z, om te laten zien that they fasten. for the mens, om and the mens te laten zien aan de mensen te laten zien that they fasten. Amen, meneer anilachem, waarlijk zeg ik het jullie. Hemana su et scharam, zij dragen hun loon. Dat betekent dus ja, ze hebben lange loon, loon van de mens en niet van de Vader in de Hemel. Kijk nou interessant, het woord tatsumu, Zestinus. dus. Zestien, het tweede woord is tatsumu. De eerste letter taf. Komt, eh, geeft aan dat dit een toekomstige tijd is. Maar het dat, dat woord tatsumo heeft... De, de dat vasten... het woord vasten... het vasten is... in de taal is tatsum betekent, uh, wanneer, uh, Dus Tatsumo betekent... wanneer... dus... jullie zullen vasten. Maar tzum is... Tsom eigenlijk. Niet tsom, maar tsom. Tsadi, waf en mem. Tsom betekent vasten. En dat wil ik nu met jullie eventjes dat woord opnemen. Eventjes dat woordje bespreken. Tsom betekent vasten. Ja? Wat doen wij op een vastendag? Eten niet, ja? Wat, wat betekent wat? Wat is de wat is algemene handeling wat wij doen? Eten niet, of andere dingen niet, of geen seksuele omgang. Wat betekent dat? Stemt Beperking. Ja of niet? Beperking. En dat kan je terugzien in het woord zoom. Zoom betekent vasten. Wat betekent vasten? Nou, geen gewoon volk dan. Een gewoon volk. Massa, zegt men. Te vasten betekent... Niet, ja, niet eten, niet drinken, soms niet geen seksuele omgang, soms andere dingen nog. Vijf dingen, herinner je dat? We het, vijf dingen op de Yom Kippur. Maar dat komt van het woord zom. Dus niet het niet eten op zichzelf, dat het iets helpt. Maar het komt van het woord zom. vasten komt van het woord zimtzum. Van het woord beperken zichzelf. Dus, het woord bedoelt dat de mens beperkt zichzelf en niet per se noodzakelijk dat hij dat hij niet gaat eten, maar dat hij zich zoom maakt. Zie, dat is eigenlijk wat zit verborgen ook in dat woord tzum het woord um, van vasten. Dat maakt zich zoom он твоя нет заифентин вот таки тот сум сух этот рожка вырахать этот панеха когда уводишься к тут Иешуа в он садвис хеит вот этот мут zo so zijn dat, dat het feit dat jij beperking oplegt op jezelf, dat anderen moeten het zien. Op, dat, op jouw gezin, dat jij moet het opzettelijk laten zien aan jouw gezicht, gezin, gezicht, dat jij vast, of dat jij een tsim oplegt op jezelf, een bepaalde beperking. Wat zegt die ons? Wat zegt die ons? Let op. Maar jij, wat a, kita zum, Wanneer jij zal vasten, oftewel wanneer jij dit zal opleggen op jezelf, om niet te ontvangen, zoek het raschema zelf jouw hoofd. Ja, zoals je normaal doet, als als wanneer jij ontvangt dat van van buitenkant, absoluut niet belangrijk Zie dat wat je zegt, je van de buitenkant moet je juist omgekeerd moet je vreugde en niets laten zien, wat, jij, wat, wat van binnen omgaat met jou. Dus dan zegt hij, en maar jij, wanneer jij vast, hij zegt, zalf jouw jou hoofd, vreugde moet het voor jou zijn, want jij doet het voor Hashem, jij beperkt jezelf in de naam van Hashem. et en was jouw gezicht. Ахтим Ашер Лотера Э Цам Лихней Адам Ки им Лавиха Басатер Вавиха haro e bamistarim. hoe de volgende regel de eerste het eerste woord binnen tussen de haakjes doen we dat niet Igmalecha malecha asher achtin asher no danivere Lot era e so dat jij niet als vastende Jezelf laat zien aan de mens, aan de mens. maar alleen aan je vader moet je, moet je laten zien. Basater in het verborgene. Vavika, haro eba, mysterium en jouw vader, die ziet in het verborgene. Hoe ik mag leggen, hij zal je, hij zal je uh, belonen. En maar het geweldige, het geweldige ding wat we hebben geleerd nu, dat wat hij zegt ons, dat je vader, de vader ziet in het verborgene. We moeten goed zien, goed begrijpen, goed dat pakken, dat wat hij zegt ons, dat de vader... Ziet het verborgene en niet wat zich toont aan de mens. En dat is bijzonder, bijzonder belangrijk om dat te mediteren daarover. Dat het vader, vader, ziet het verborgene en niet al dat gekwakkel, niet dat al die, die vele gebeden die de mens uitspreekt. Dat is allemaal, allemaal uh, leeg gepraat. Wat allemaal wat zij ze zeggen nu tot nu toe, in hun synagogen, is allemaal waardeloos. Absoluut waardeloos. Begrijp je? Allemaal voor de mensen en is allemaal niets. En wat zij ook dan ook de, op de Yom Kippur staan daar, alsof zij niet eten. Sommigen doen dat wel, dan niet eten. Daarop, op alle, op alle synagogen, in alle synagogen. Sommigen doen niet eten, maar dan zij, laten ze zien hoe zij lijden. En dan krijgen ze een kick. Ja, kick, van, van het, dat zij de anderen zien hoe blij zij zijn, et cetera. Sommigen laten zich afvoeren naar huis. Ik heb het allemaal gezien. Met mijn eigen ogen, dat iemand flauw viel. Of die dat echt gespeeld had, weet ik niet. Maar iemand een flauw viel. En dan, komen ze, dan lopen ze daar met een brancard. Op een brancard ze hebben ze ook daar direct. Op, met een brancard, met een, met een paar broeders hebben ze daar direct al ingehuurd. Dus het is allemaal komedie om te laten zien. En niemand let daarop, dus iedereen bleef zo'n plechtig verder... Doorgaan met de dienst, met de dienst, <laughs> terwijl, die, terwijl die andere, heb ik zelf met mijn ogen gezien, die andere wordt afgevoerd. En dat is na een paar uurtjes van, van vasten, begrepen. Ze wordt al afgevoerd, afgevoerd, daar met hem op een brancard. Het zit er allemaal, komedie voor wat? En niets bereikt me, niets bereikt men. Natuurlijk dat men later zal zien, oh, kijk nou die Moshe of die Abraham. Die bram, die, die werd afgevoerd op, op een brancard. Kijk nou, wat een, hero, wat, een, wat, een, wat een held met een slechte gezondheid, slechte gezondheid. En toch ging je daar toch naar die synagoge, weet je wat, in de naam van die, in de naam van die duivel, van wie dan ook. Want dat is niet voor de mens, niet voor de schepper, alleen voor, die, voor de eer, begrijp je? Alleen maar eer betonen. En zo doen ze dat niet alleen tot nu toe. 3000, zoveel jaren is het allemaal? Doen ze dat precies op dezelfde manier. Waarom? Omdat zij de waarheid, de emet, niet willen. En de emet kan je hebben alleen bij Yeshua. Omdat de emet komen, kom je tot de emet alleen bij Yeshua. En zonder Yeshua geen, is het alleen maar komedie. Daarom al die ellende die zij die zij duizenden jaren ondervinden, in deze, ook in deze wereld, komt door hun koppigheid. Alleen door hun koppigheid komt het, omdat de, doen ze alleen maar voor het schijn, voor het schijnen, voor de mens, en niet voor de vader die ziet alleen maar het verborgen. En dat moeten we weten, moeten we inkeven in onszelf. Dat alleen in het verborgenen, Hashem, onthult zich aan de mens. En vooruitgaan, vooruitgaan in het eeuwige, in het waarnemen van het eeuwige. En leven in het eeuwige kan men alleen door inrichten al jouw daden, al jouw strevingen, alleen in het verborgenen. intentie Allemaal intentie allemaal de, de bedoeling, wat jij bedoelt daarmee. 19. Alte azru lachem atsrot baaretz asher Jochlum, Sham, Sas. De volgende pagina, pagina De nieuwe regel. We rakav, we ganavim, yachtru, we ganavu. De vorige pagina. De regel. The first 19. Alta tsrullah hemot srot baarets. Verzamelt, verzamelt you geen schatten ba'aretz in the, op the aarde. Asher you chlum sham sas. That mot zal hen dar. Uh, Opereren betekent het is vergankelijk. Al die schatten zijn vergankelijk. Volgende pagina. Werkgaven en bederf, Het is een onderhevig aan bederf. We gaan en de en dieven jachtroo zullen inbreken. We gaan en zullen stelen. Hoeveel heb ik niet gezien mensen die hun leven hadden gewerkt, keihard gewerkt en, en dan opeens een hartaanval. In het zakenleven heb ik zoveel meegemaakt en opeens hart hartaanval en is er geen mens. Wat heb je er eraan? Of allerlei andere dingen. Leven in het nieuw. Niets verzamelen. Heb je natuurlijk een beetje. Zie het niet als. Als iets wat je verzamelt Voor de toekomst. Zie als je hebt iets. Op je spaarboekje of zo. Dan zie dat niet. Dat het voor de toekomst bedoeld is. Zeg zich. Zeg jezelf nooit dat het voor mij. Voor de toekomst. Zeg ook niet dat het voor de behoudt voor een continuïteit van het bedrijf, en al die andere dingen. Zeg dat ik, dat heb ik, om te leven in het nieuw. En ook te werken in het nieuw, mijn bedrijf behouden in het nieuw, maar niet denken dat het voor de toekomst is. Want dan betekent op dat moment, direct worden mens ingenomen door de citra agra. En dan leef je niet op dat moment. Dat nieuw. nieuw, in het nieuw, en gebruiken dat, gebruiken niet, een beetje kan je wel op, op, je, op, op, op je spaarboekje leggen, dat wel, maar dan zeg je dat om te genieten. Om meer te genieten, dat. maar dan niet voor de toekomst, om als angst van wat zal het zijn in de toekomst. Dat is het geloof dat we moeten opbouwen in onszelf de eerd vers twintig, "Aval dat zulachem otsroet asher sas verakav, lo lojuchlum sham, Veganavim lo yachtru velo iganovu." Kijk, als hij ons spreekt, spreekt ons over de aarde, betekent dat hij spreekt van de dingen die buiten het innerlijke van de mens is. En wanneer hij spreekt voor, uh, over de hemelen in de mens. Dan spreekt je over het innerlijke van de mens. En wat Yeshua bij ons teweeg wil brengen is. Dat wij heel worden van binnen. Niets anders. Niet een hemel ergens in de toekomstige wereld dat is ook weer uh, de verwachtingen van die de citra agra aan de mens uh, uh, opwekt bij de mens. Dan, oh, in de toekomstige wereld, nieuw geloof. En dan in de toekomstige wereld kreeg je dan beloning. Dat is een citra agra. Dat is een kinderlijk. Maar wat Jeshua bij ons wil, op, wil uh, bij, bij ons op het hotel attent maken ons op dat wij moeten ons innerlijk heel maken. Dus ons uh, vrijmaken van uh, dingen die overbodig voor ons zijn. Begrijp je? Niet dat het iets verkeerd is om, om uh, op een spaarboekje te hebben, etc. Maar betekent dat jouw innerlijke gehechtheid moet niet zijn op... Dat soort dingen. Op de schatten en alle andere dingen wat hij ons vertelt. Innerlijk moet de mens vrijkomen van al die, al die verbindingen die hem verbinden. Eh, verbindingen dus met dingen die overbodig, eigenlijk overtollig zijn en eigenlijk hem in de weg staan om eh, het eeuwige leven te leven. Het eeuwige leven is het hier en nu. Het eeuwige leven. Dat is, niet in de toekomst. Niet in het verleden. Maar in het nu. In het nu is het eeuwige leven bestaat. Nou, dat is wat hij ons, uh, wat hij kwam om ons te leren. Want de schepper Hashem leeft in het nu. En dan heeft hij ook de zoon, zijn zoon gestuurd die, ook in het nieuw leefde, want hij had niets, hij had niets, uh, vergaard, absoluut niets, alleen maar leefde in het nieuw. Dat is iets geweldigs, grandieus, nergens, niets bestaat wat, wat zo ingrepend is als deze kracht van Yeshua. Want door niets kan je komen tot het, het ervaren van de eeuwigheid. En niets de mens als het ervaren van het eeuwige leven. 20. Awaita tsrulachem, dat is wat hij zegt. Maar tsrulachem verzamelt je, verzamelt je Otsrood schatten, Basha'mayim in de hemel betekent in jouw innerlijk dat overeenkomt naar eigenschappen met het hogere, met het zeeranpien. Met, met het geven, zeeranpien is geven. Als er saas waarakaf, daar waar de mot en bederf, looie sham vertieren daar niet. Eten daar niet, kunnen ze niet, uh, kunnen daar niet verteren dat. We gaan wimlo, iachtru, en de dieven kunnen daar niet inbreken. We gaan voe en niet, zullen niet stelen. Natuurlijk zitten hier veel diepere niveaus van uitleg. Maar het is voor ons afdoende absoluut afdoende nu, om eh, ons praktischer mee bezig te houden. 21. Ie, bimkom, de volgende regel asher, otsarchem, bo, sham je gam, lewafchem, Ki bimkom, ki bamakom, bamakom. Eigenlijk zou ik zeggen bamakom en niet bimkom. Ik zou zeggen bamakom, ba, onder de. Wim oké, okay, wie, niet maar my... bamakom. Ki bamakom, asherat sachem, want op de plaats waar jouw schatten in schatten op eh, de, de, de zijn. Sham, je ge gam, lev, hem, daar ook jouw hart, jullie harten zullen zijn. Duidelijk wat hij zegt ons. Eigenlijk omgedraaid kunnen we ook zeggen, daar waar je hart is, daar waar, wat hij zegt is, daar waar je schat is, daar is ook jouw hart. Dus als, zie dat wat hij zegt, als jouw schatten zijn buiten jouw kilim, buiten jouw innerlijk is, dan, dan heb je ook geen hart in jezelf, dan wordt jouw hart wordt dan niet, daardoor niet uh, beïnvloed. En al dus, jouw hart moet wel gevuld zijn met Hashem. En niet, met, en niet uh, met allerlei schatten die uh, vergankelijk zijn. Daar gaat het om. Erg eenvoudige boodschap, erg eenvoudig, duidelijk, helder. Er is geen heldere taal dan deze, de taal van Yeshua. Nergens vind je dat. Zo'n heldere, duidelijke, eenduidige taal en eigenlijk de instructie. Daar niets hebben we meer nodig. Hebben je geen uh, maatregelen van bestuur nodig. Hebben we allerlei, allerlei verklaringen nog nodig op, de, op je schoen. Hebben je geen niets nodig. 22. Ner ha ha we im een gaat mima. De volgende regel: Koi gof Kijk hoe eenvoudig en helder godelijk hij zegt: 22. Ner De kaars van het lichaam is het oog. We im een gaat mi indien jouw oog zuiver is. Volmaakt. Eenvoudig. Kolgof ha, al jouw lichaam zal schijnen. Zie wat die zegt ons over het oog. Hoe belangrijk is om van binnen te kijken naar alles door het uh, goede oog. goed oog. He? Hoe belangrijk het is. Want als een mens kijkt naar een ander en jaloers is of wat dan ook kwaad is, wenst iets, is begeerd iets wat niet van hem is of wat hij niet kan bemachtigen. Dan, wat is dan het gevolg daarvan? Dat hij zijn lichaam in duisternis brengt. Zo eenvoudiger, eenvoudiger kan je Dus eigenlijk, hij geeft een volledige instructie om jezelf in de reine te brengen en te gaan... Dat werkelijk leven. 23. Weima in hara Kolguf ha. Je geschach. Wehem je geschach. Or. Asher. De volgende regel beker. Beha. Mara achoshe. Punt. 23. Wehem in gara'a. En indien jouw oog kwaad is. Kolguf ha je geschach. Dan zal al jouw lichaam zal uh, verduisterd worden. Wie je geschagd, oor, indien, en indien, het licht zal verduisterd worden, het licht dat in jouw midden, binnen jou is, zal verduisterd worden. Maar, Ravagosje, hoe groot is dan de duisternis? 24. En kijk nou hoe belangrijk is dat hij zegt, het oog, het, wat hij zei in, in de vers 22, dat de kaars van het lichaam, dus datgene wat schijnt, is o, het oog. En hij zegt niet het licht, kijk, hij zegt de kaars van het lichaam, want mens, we hebben gezegd, dat de mens is een zwarte doos. Ja of niet? Dus alleen... De zwarte doos, dat schijnt alleen door de kaars dat in het lichaam is. En de kaars dat in het lichaam is, hij zegt, dat is het oog. Vanuit oog komt alles, want alles komt van boven. Eerst komt het alles in het oog. Dat ja? is de klieg hoogma. Daaruit is hoogma, hoogma in de binnen eigenlijk, aboehima. In de mens, abaye en iemand dat zijn de ogen, ogen. Hoe belangrijk is dat die uh, zaai verbleven? 24. Lo Yuchal is la vode sneeadonim. Ki is na de volgende regel et hae gade. We hebben ed acher. O, ied bak be echade. We vze ed acher. Lotu chlo avode. De volgende regel. Et heilokim. We et hamamon. 24. En nu geeft je ons verder. Kijk, het is een hele. Uh, samenhangend geheel wat hij ons aan die, met z'n voorschriften geeft. En een bepaalde, zeer bepaalde volgorde, die in de toenemende mate de heligheid bij de mens oproept. Het heeft dus vele lagen waarom hij zo zegt, 24. Loojuchal ischlawot schneid adonim. Mens kan niet twee heren dienen. Ki is na etai want hij zal, als hij de ene zal haten, wei half etach her, dan zal hij de andere lief hebben. Oit bak bij gaat of... Als hij zich zal aanhechten, zich zal aanhechten aan de ene wijk zij zal hij, en de andere zal hij minacht, minachten. Zie hoe in het geestelijke is. Is niet, je kan niet twee, twee heren dienen, je kan niet een beetje, wat betekent dan? Je kan niet een beetje voor Hashem doen, en een beetje voor jezelf. Een beetje je eigen terrein hebben, en Hashem. Het is in het is niet like, is zo, het is alles of niets. Betekent of de volledige kavana, kavana moet volledig zijn. Dat ik alles wil moet geven, wil geven, alles. En niet een beetje. Als het niet lukt, dat is iets anders. Maar de kavanade en de intentie moet wel goed en juiste zijn. Volledig geloof zeggen we. Het volledige geloof. Lod uchlu avode et elokim. we hem om Hij zegt, jullie zullen niet kunnen dienen de elokim. Zashem Elokim. We hem amon En geld. En het geld. en niet. 25. Alken omer ani lachem, alti da agu lenav shachem. Leimor manuchal, manuchal uma nište Leymor Manilbash. Hallo, Hannefesh hi Yekara min ha-mazon. Waaguf Yekara min ha-mallbush. Vijfentwintach. Alken darum Omer Anilachem Iksech yuli Aalt je daggoelen of schem? Wees niet bezorgd over je leven, over jezelf letterlijk. Wees niet bezorgd over jezelf. De volgende regel, alleen zeggende, Manuchel, wat zullen wij eten? Omanishteen, wat zullen wij drinken? Oleg of En zorg niet, met andere woorden, en ga je die dan opzommen. En niet voor jullie lichamen. Dus niet zorgen, zorgen maken voor je lichamen. Leemoor zeggende, zeggende. Manilbars, wat zullen wij, uh, waarmee we zullen wij ons kleden? hallo, de nefers die je amazon, let op, van de nefers, de innerlijke het laagste van het mens, laxte, van het laagste gedeelte van de ziel, de nefers, die je karmijnamazon is is dierbaar dan, dan het voedsel, waarop je karmijnamalbush en het lichaam is belangrijker, is dirbar, is waardevoller dan de kleiding. Zes en twintig. abitu, Abitu el of ashamayn. Ure u. En Loizra u. Veloikat zru вело яс фу ласамим. קו אביהם שבא שמאים מחלקל, אותם. דפוקנה רגל הלוהתם נעלתם על יהם אלייהם מוד 26. אביתו קייקנו סרדי קייקנו El Ofashamai naar de gevogelte in de hemel. Oreo en ziet. En de volgende regel, loo is ze Hij ze zullen niet, zij zaaien niet. Veloyikats roe en zij oogsten niet. Veloyas foula samim en zij brengen het niet, verzamelen het niet in schuren. Wa wikhem shabashamaim endat terwel. Wa de father, hun jullie father shabashamaim jullie father de father, father in de hebul is. Michael Kelotam, tam onderhoud hem. Hallo de volgende regel atem jullie zijn doch nal na le atem. Alleen hem, jullie zijn toch veel verhevener dan hem. 27 <laughs> Is goed om daarover ook te mediteren? Als je in de parkje zit of zo. So. Kijk nou, naar hoe ze dat overal lopen die, of, of in, de, in de hemel of daar. Overal hebben ze alles te eten en te drinken. Alles heeft, hebben ze de dieren... Nou, waarom de mens moet zo'n zorgen, zo bezorgd zijn over zijn, over de gevolgen van allerlei financiële crisis, et cetera, allerlei. Het is allemaal door om, daarmee de mens voedt alleen zijn Sidra Agra. 27. Om niet wacht hem. En dit is zo geschreven niet zo goed. bedagato Juchal de de volgende regel. Al komato ama er gaat. En omie en wie van jullie bedagato door zijn zorgen, door zich bezorgd te zijn. jochal de in Zal kunnen toevoegen aan zijn gestalte, aan zijn lengte, één ama, één el. Je kan toch niets, niets doen door, door je zorgen. Je moet, wil je iets hebben, dan kan je dan dingen, gewoon mouwen opsteken en doen dingen. Maar bezorgd door de bezorgdheid, bezorgdheid dat is Eidenboze, 28. We lê lama tida ag jid na el Shoshanea Sade Atsom hot wil je het boos en zich zorgen maken over kleding? Uh, Lama ti daga, waarom daarover bezorgd te zijn? Het na let op de lerien van het veld. Het shoshana asade. הצומחות תהי חרויין נכן אין תוינתח. לא יעמלו ולא יתבו, ואני אומר לכם כי גם שלמה בכל הדרו, de volgende regel. jala woeska Punt. Negen en twintig. Zij niet. en weven niet. Wanneer Merlachem, len aan ik zeg aan jullie, die dat ook de Salomo, de koning Salomo, beholde haar daarom met al zijn pracht en praal, loha ja de volgende regel, Lavoos was niet bekleed zoals een van hen. Dubbele punt. Wat betekent dat hij niet? bekleed was als een van hen niet alleen en bewezen van spreken he, maar ook dat Slomo Salomo was erg bezorgd in zijn leven he, he. kijk nou naar zijn naar prediker dat hij had hard had, gezoog, had ge gewerkt in zijn leven wat had hij dan gezegd aan het einde van zijn leven he? Ik, hard, ik werk zo so hard en dan straks mijn familie, mijn zonen en zullen dat allemaal, mijn familie zullen dat allemaal verk verkwenselen en allemaal zullen dat, zullen dat allemaal gebruiken dat voor wat ik, wat ik heb en misbruiken, et cetera. Dus ook de kleding, alles wat hij uit droeg, et cetera, maar was allemaal product van het. Hard werken. Maar lelien van. Lelien van des, des velds, die, die hebben een grotere pracht. Want zij ontvangen het gewoon. Zorgeloos. Gewoon. Passen zich aan. Aan de schepper. Bij wijze van spreken. Geeft die ons dat aan. Dat een mens. En dat is erg. Merkwaardig en het erg moeilijk te begrijpen hoe Jezua dat zegt. En iedereen zegt ons, ja je moet werken, het is goed om te werken. Jezua te te <laughs> zegt ons, kijk nou, absoluut geen zorgen moet je, de mensen moet je zichzelf maken. Moet je zichzelf bevrijden van alle zorgen. Dertig, we Malbi malbish Lokim et chatsir asade de volgende reichel asher ha'yom tzmeach umachar yushlach letoch hatanur afki itchem k'tanai memona der takvim kaha en jindin so bekleit de elokim bekleit de gras van het veld, van het veld, Asher hayon, welk veld, welk gras van het veld vandaag groeit en morgen wordt gezonden gegooid uh, binnen, in, binnen de oven. Afki zou hij dan niet jullie. Uh, dat doen, zou je dat, dat, dat, dat niet voor jullie dat doen, dan neem je een klein geloof. 31. Lachen, al da dag, lejmor, ma, de volgende regel, manuchal, u humaniel bash. lachen daarom, al die dag, wees niet bezorgd, zegende, manuchal, wat zullen we eten, humaniste, wat zullen we drinken, humaniel bas, um wat zullen we waarmee u zeloven ons kleiden. 32 Ki kol eile mevaksim agoim, alo jodea avikim asher bashamayim, ki tem atem lechol eile. 32 Ki el kol eile, want al deze verzoeken de volkeren, dat wil zeggen... De volkeren verzoeken dat niet het Israel in de mens. Maar de mensen om te ontvangen voor zichzelf. Hallo, Jodea, wie hem asherba B'Shamayim. Jullie Vader die in de hemel is. Wait, wait, wait toch. kitsrichimatem, dat jullie al deze nodig hebben. 33 Ach, dirshu. Barishona, Dirshu Barishona et Malchut elokim, et Sitkato. kato lachem kol ene. Kijk wat hij zegt ons. Wat garandeert hij ons als wij doen correct wat hij zegt? 33. De Ach, Dirshu Barishona, maar eerst verzoek om uh, Malchut elokim, Om het koninkrijk van Elohim, van God, Wij het zit kato en zijn recht, rechtvaardigheid, gerechtigheid, beter te zeggen, en zijn gerechtigheid, en al dat zal jullie toegevoegd worden, duidelijk, al die dingen van eten, drinken, al die andere dingen, kleding, alles zal aan jullie toegevoegd worden, maar zoek de gerechtigheid, en zoek de goed. Van Elohim, 34. Lachen. Altidagule jo mahar Ki jo hoe je de aglo. Veda ja le tsar. Lazara bashata. Lachen daarom. Altidagule jo machar. Let op. Daarom uh, wees niet bezorgd over de dag van morgen. Ik weet nou wat die Morgen niet, want vandaag nieuw moeten we leven. Alleen nieuw bestaat het leven. Kiyomachar, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. En vedaya le tsarabashata en elk moment heeft zijn eigen kwaad. Ja, Zo kan je dat vertalen wat hij zegt. Dat is een uitdrukking. Vedaya le tsarabashata en elk moment heeft zijn eigen kwaad. Iedereen begrijpt het wat hij ons zegt. Dan moet je niet wachten, niet denken dat morgen, morgen zal zijn eigen kwaad, dat ik een wens om te ontvangen, eh, moeite de mens moet doen. Dan zegt morgen zal ik het wel zien, morgen, maar nu, vandaag niet. Vandaag hoef ik niet, denken, zorgen maken over morgen. En na alles gehoord te hebben, wil ik jullie een strikvraag, strikvraag stellen. Er zijn wel weinig mensen hier, daarom is het uh, uh, weinig varianten mogelijk zijn, maar geef je het. De vraag is een... Wat wij zien, is dat... Wat we zeggen, de Shoah. Ja, de vernietiging Shoah. Dat er zijn mensen die, ook bischopen, historici, anderen, die zeggen dat er geen Shoah was. En de anderen zeggen, er was wel Shoah. Wat is de waarheid? Hoe kunnen wij hoe kunnen jullie die Kabbala leren? Hoe kunnen jullie een zinvol, zinvol, waar, waar antwoord geven op deze kwestie, wat niemand, niemand kan daaruit, eruit komen. Want, moeten we zo zien, moet je zo zien. Als er in de wereld iets bestaat, een bepaalde mening, een bepaalde stelling, dat kan zijn dat dit niet gewoon toevallig is. Oh, dat is onzin. Het is makkelijk te zeggen. Ja, die ontkennen, ze ontkennen de, de Shoah. Wie ontkennen de Shoah? Dat zijn antisemiten. Of die zijn, uh, niet alleen van Shoah is niet alleen de Zigeuners en allemaal. Vele gesneuvelde Rusland. In Rusland, 20 miljoen Russen waren gesneuveld. Ik bedoel, de Shoah, oké. Okay, maar de Shoah wordt dus toegepast op, onder andere, ze ja, zijn krachtig op die 6 miljoen Joden die gesneuveld waren. Maar hoe kan je dan een zinvol zinvolle antwoord geven? Niet van, van het perspectief van uh, uh, slachtoffers of dat, maar de waarheid. Begrijp je? Was de Shoah of niet? Is de Shoah geweest of niet? Of op welke manier kan je antwoord geven? Van welke perspectief en hoe dan ook? Wie, wat denk je? Shoah, dat is dan... Hoe kan je een ander woord voor Shoah zeggen? de Vernietiging, zoals so bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, de vernietiging van 6 miljoen Joden. Dan vraag ik, is het wel geweest of niet? Sommigen zeggen, nee, dat was niet de Shoah, was, er was geen Shoah. En And de anderen zeggen, er was wel Shoah. Duidelijk. Hoe kunnen wij dat zeggen? Waarom zeggen sommigen dat het niet zo was? Terwijl alle papierassen, en alle documenten zijn er wel. eigenlijk. En zelfs dan kan je dan zien ook die concentratiekampen. En je kan zien nog die overgebleven zijn. En alle andere gevolgen daarvan. Hoe kan je dat zien? Waarom zijn er mensen die zeggen sommigen, dat er geen, geen Shoah was geweest? Hoe kan je dat plaatsen? Nu? Probeer eens nog. We hebben nog, een, nog zo paar vijf, vijf minuutjes gaan. Je hoeft niet direct na te, uh, de antwoord te geven. Als je niet weet, of niet weet iets alternatief, of we geen antwoord, je hoeft niet. Ik denk dat de show wordt verhuld door andere mensen. Dat de show wordt verhuld door andere mensen. Um, maar dan het antwoord, waarom, is, waarom zijn er wel ...meningen... ...dat er geen show was... ...ik zeg niet dat zij goed of slecht of, of dat... ...maar hoe kunnen wij geven een antwoord op die twee stellingen... ...van sommigen zeggen van wel en sommigen zeggen van niet... ...niet dat wij, ze, die, dat wij gaan zeggen waarom de anderen uitleggen... ...waarom de anderen zeggen waarom het niet, waarom het geen show was... ...maar... Hoe kunnen, wij het, hoe kunnen wij daar antwoord geven dat er twee perspectieven mogelijk zijn? Begrijp je? Nee, maar nee, waarom? Niet altijd, waarom? Ik denk als je boven het verstand zit, is er geen show. Hè? Oh, kijk eens aan. Kijk eens wat, wat daar zo zegt. Als je gaat boven het verstand, betekent vanaf het perspectief... Van het licht. We hebben gezegd dat niets verandert vanaf het perspectief van het licht. Het licht verandert niet. Het licht één dag voor de show en tijdens de, de, de, de, de show en na de show blijft het licht de vader precies dezelfde. Vanaf het de pers, de perspectief van de schepper was geen show. Begrijp je dat? Iedereen begrijpt het? Dus de vader heeft, uh, laten we zeggen, het Joodse volk lief gehad. En voor de Shoah, en tijdens de Shoah, en na de Shoah. En niets veranderde vanuit, niet alleen het Joodse volk, iedereen had die gel lief gehad. Ook de nazi's. Duidelijk, ook de nazi's. En wat er hier gebeurde, hier in de kilim, van de, door de kilim, door de, ja, de mensheid zelf, dat, de, dat zij hebben dat op, dat op welke manier dan ook, we zeggen niet goed, en, goed of slecht, dat is niet onze, onze bedoeling om daarin uh, oordeel te trekken. Maar hier beneden kunnen we zeggen, hier is vanaf beneden was wel short. eigenlijk nog boven. boven niet. Boven niet. Duidelijk, vanaf beneden hier de volkeren die kwamen daar in zekere, uh, in zekere uh, contradictie met elkaar. Op welke manier, er zijn vele uitleggen van, omdat er zijn vele niveaus van uitleg. Duidelijk. Dus vanaf beneden, vanaf beneden, van het perspectief van de Kilim, van de Mensheid, was wel zo. Maar vanaf de. Vanaf van het perspectief van het hogere, van de schepper, van uh, de vader. Blijft, het licht blijft licht schijnen precies op dezelfde manier voor het, voor de show, tijdens de show en na de show. Want boven kent men geen show. Boven van boven wil men alleen maar geven, alleen van beneden kan men veroorzaken allerlei dingen tot stand brengen, allerlei afwijkingen beneden kunnen komen, alleen maar de afwijkingen van beneden waardoor zoiets al zo kan ontstaan. Duidelijk? Dan kan je ook met andere ogen kijken dan met de waarheid en niet met zo'n verblinde uh, ge uh, selectieve gevoeligheid van uh, dit of ander moment.